Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom terug. Volgens mij zijn er uh, best wel veel mensen die er vorige week nog niet waren die er nu wel weer zijn. Dus welkom terug van vakantie. Als je op vakantie bent geweest of als je op een andere reden de afgelopen paar weken niet geweest bent, uh, welkom terug in de oase. Als je nieuw bent en je bent hier voor de eerste keer, ook van harte welkom uh, natuurlijk. Um, we hebben de afgelopen zes keer volgens mij, kijk ik goed op het programma, ja zes keer een oase summer sunday gehad. En dat betekent dat we alles een beetje uh, eenvoudiger en een beetje uh, minder uh, opgetuigd als normaal doen. En ook dat we zes keer onderwerpen besproken hebben die de, uh, gevraagd zijn door buurtbewoners. Er zijn een aantal mensen van Oase de buurt ingegaan en die hebben gevraagd aan buurtbewoners... ...als je naar de kerk zou komen, waar zou je graag een keer wat over willen horen? En uh, daar zijn een aantal onderwerpen uitgekomen... En in de afgelopen zes weken hebben we een aantal van die onderwerpen besproken. En vandaag is de laatste van de Oase Summer Sundays. En um, ik dacht het is een mooie overgang om ook het nieuwe seizoen weer in te gaan. Volgende week is het startzondag. En uh, om te beginnen uh, om na te denken, om eigenlijk als een soort brug tussen de vakantie en de, het afgelopen seizoen dat geweest is. Het nieuwe seizoen wat er aankomt om na te gaan denken over het Koninkrijk van God was een van de vragen die uh, door buurtbewoners gesteld is. Is, is. Vertel wat meer over het Koninkrijk van God. En uh, Ik zag dat op de lijst staan en dat maakte me heel enthousiast. Uh, omdat uh, ik zie dat als je een goed beeld krijgt van wat het Koninkrijk van God inhoudt... en wat God als koning wil doen in jouw leven en wie jij mag zijn... dat jij als persoon geschapen bent als een kind van de koning... en dat jij daarom ook koninklijk mag leven als een kind van de koning, dat het een verschil mag maken in jouw leven. Dat het een heel groot verschil kan maken in je leven. Um, als er nieuwe mensen zijn, mijn naam is Ferdinand. Ik ben uh, samen met mijn vrouw Rianne sinds drie jaar ongeveer lid van Oase. En uh, Rianne die doet het kinderwerk in Oase. En ik ben onder andere betrokken bij de Alpha-cursus. En um, dat is een van de redenen waarom ik ook zo enthousiast ben... om te spreken over het uh, koninkrijk van God omdat ik zie dat er mensen bij de Alpha-cursus komen die God nog niet kennen. En op het moment dat ze een ontmoeting met God hebben, dat hun leven echt gaat veranderen. En bij Oase hebben we ook al statement dat wij een kerk willen zijn waar levens veranderen. En uh, dat heeft alles te maken met koninklijk leven. Met weten wie je bent in het beeld van de koning, God de koning. En hoe je dat praktisch kan toepassen in je dagelijks leven. En daar willen we vandaag naar gaan kijken. En willen we vandaag over spreken. Als de dingetje doet. Ik moet hem wel aanzetten volgens mij. Even kijken, waar is de aanhoud? Daar. Kijk. Nou moet hij het doen. Ja. Ik wil het doen in drie stappen. Ik wil beginnen bij stap 1. Om samen eigenlijk een soort basis te leggen. Om samen na te denken, wat is nou het Koninkrijk van God? Wil ik doen door uh, de Bijbel te lezen. En te beginnen in Genesis 1. Bij het begin van de Bijbel. En helemaal door te gaan naar openbaring 21, aan het eind van de Bijbel. Ik sla af en toe een paar bladzijden over, want ik ben bang dat het anders een beetje te veel is. Maar ik ga proberen van het begin tot het eind door de Bijbel heen te gaan. Daarna gaan we naar stap 2, en dan gaan we kijken naar wat is ons eigen leven eigenlijk, wat is de realiteit van ons leven. En stap 3 is proberen die verbinding te maken. Van wat is nou de realiteit van ons leven, en wat staat er nou in de Bijbel, en hoe kunnen we die twee samenbrengen bij elkaar. En... Als je de Bijbel leest, ik weet niet of mensen veel ervaring hebben met Bijbel lezen, maar als je de Bijbel leest, kom je heel vaak het woord Koninkrijk van God tegen. Dat begint al in het begin van de Bijbel en het gaat continu door. En in het Oude Testament, dat is het eerste deel van de Bijbel, daar wordt God omschreven als de koning van het volk Israël. En uh, de, Het eerste deel van de Bijbel gaat helemaal over het volk Israël, die door God wordt uitgekozen en waarin God... Uh, allerlei avonturen beleeft met zijn volk en van alles meemaakt. En in het Nieuwe Testament, dat is het tweede deel van de Bijbel... ...zie je dat uh, Jezus komt en dat Jezus als een soort nieuwe koning komt... ...om een nieuw koninkrijk te brengen. Niet een koninkrijk wat echt letterlijk gevestigd is in het volk Israël... ...maar een koninkrijk die uh, eigenlijk laat zien wat Gods macht en Gods heerschappij in de wereld is. En dat begint al in Genesis 1... Ik heb de, omdat we een aantal versen gaan lezen, heb ik ze even op de biemen voor je uitgeschreven, zodat je niet continu hoeft te zoeken. Um, maar het begint al in Genesis 1, bij de schepping van de mens. En we lezen daar, God zei, nu wil ik mensen maken. En ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht, en ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. En hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Dus we zijn goddelijk gemaakt, als koninklijk gemaakt. En hij maakte ze als man en vrouw. En wat je ziet in het eerste vers, is dat we gemaakt zijn om te heersen over de schepping. Dus we hebben gelijk, vanaf het allereerste moment dat God de mensen geschapen heeft, hebben wij een taak gekregen om te heersen, om als koningen te leven over de rest van de schepping. Alleen wat je dan ziet is zei verder in de Bijbel is dat het direct misgaat. De eerste mens, Adam, die zei van nou, ik kan het wel op mijn eigen manier. Ik hoef dat niet langer te doen. En God komt toch naar ze toe en God wil ze ontmoeten. En dan staat er toen, begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote bladeren van een vijgenboom en die bonden ze onder hun heupen. Aan het eind van de middag begon een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. En toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens, waar ben je? Ik heb me verstopt, antwoordde de man. Toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang, want ik ben naakt. Dus wat je ziet is dat direct, zodra mensen hun eigen weg gaan, is dat angst in de wereld komt. Angst komt in de wereld. En dat is nog steeds herkenbaar in ons eigen leven, maar daar komen we zo nog op terug. Ik sla een stuk over in de Bijbel en we gaan direct door. Dus ik, zei, ik sla een paar bladzijden over, maar ik sla een groot deel over. We gaan naar het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Naar het Bijbelboek Lucas. En daar zie je dat uh, in het eerste deel dat er een heel verhaal is over God die als koning met het volk Israël op weg gaat en die van alles meemaakt. En in die tijd zegt God verschillende keren tegen zijn volk, ik zal iemand sturen... Die als een nieuwe Adam, want de eerste Adam heeft het niet goed gedaan. Als een nieuwe Adam zal komen. En die zal een beeld zijn van mijn koninkrijk. Die zal mijn koninkrijk, mijn nieuwe koninkrijk dat ik wil vestigen, zal die bekendmaken. En dan zien we dat Jezus kwam. En Jezus werd, in het begin van uh, zijn tijd dat hij begon te preken. Werd hij uitgenodigd om in een synagoge uh, te zijn en om een verhaal te houden. Uh, synagoge is... Zeg maar de kerk zoals wij hem kennen, maar dan voor de Joodse mensen in het volk Israël. En uh, Jezus werd daar uitgenodigd. En hij pakte de Bijbel zoals, de, zoals ze die in die tijd hadden. Het was een boekrol in die tijd, maar wij hebben een Bijbel. En Jezus opende het boek of de boekrol. En hij zocht naar het stuk dat hij wilde voorlezen. En hij las. God heeft mij uitgekozen. En daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd. Om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. Om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ik maak bekend, er komt een nieuwe tijd. Er is een nieuwe tijd. Dus Jezus zegt, de oude tijd is voorbij. De oude tijd waarin we puur keken naar een... Uh, een gewone staat Israël, een volk Israël met een gewone koning, er komt een nieuwe tijd, er komt een nieuw koninkrijk, een koninkrijk die gebaseerd is op recht en op het vrijmaken van de mensen die het moeilijk hebben, om het te helpen van de mensen die uh, onder lasten gebukt gaan, mensen die gebroken zijn om die heel te maken, dat wordt mijn nieuwe koninkrijk. En wat Jezus dan doet, is die loopt rond over de aarde. En hij doet precies dat. Dus hij zoekt de mensen op die gebroken zijn. En hij zegt, kom bij mij. Hij zoekt de mensen op die ziek zijn. En hij geneest ze. Jezus zoekt de mensen op die blind zijn. En hij zorgt dat ze weer kunnen zien. Mensen die geestelijk vastzitten. Die onder demonen met demonische lasten te maken he hebben. Hij zet ze vrij. Het allerbelangrijkste wat Jezus doet is hij loopt naar mensen toe en hij zegt... ...ik wil jouw redder zijn. Ik wil jouw vader zijn. Ik wil jou als mijn kind aannemen in mijn gezin. Dat zie je bijvoorbeeld in het verhaal van de verloren zoon. Waarin een zoon wegloopt van huis... En de vader staat op de uitkijk en hij wil niets liever dan dat zijn zoon weer terugkomt. En dat is wat Jezus doet. Jezus is op zoek naar mensen. Op zoek naar die verloren zijn. Op zoek naar die mensen die gebroken zijn. En als je zegt, ja, ik voel mij ook zo. Ik voel mij gebroken. Ik voel mij verloren in deze wereld. Dan mag je naar Jezus komen. En iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. God wil jou dat nieuwe leven geven. Dan is de oude tijd voorbij. En dan is een nieuwe tijd gekomen. En als dat gebeurt, op het moment dat je zegt, ja, ik wil bij Jezus horen. Dan mag je ook uitkijken naar een nieuw koninkrijk dat eraan komt. Daar hebben we net over gezongen in het lied. Er komt een dag. Er is een dag waar de hele schepping op wacht waarin al onze tranen worden afgewist. En dat is beschreven in openbaring 21, is aan het eind van de Bijbel. Ik zei, we gaan van het begin naar het eind van de Bijbel. Nou, we hebben het gehaald. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. En ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi had gemaakt voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem die zei, nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal Hij bij de mensen wonen. Dus dan wordt God weer echt koning van ons. God zal in ons midden wonen. En de mensen zullen zijn volk zijn. En Hij zal hun God zijn. En Hij zal al hun tranen afdrogen. Dus op het moment dat je hier zit en je gaat door pijn of je gaat door gebrokenheid in je leven. God zal al je tranen afdrogen. Niemand zal meer sterven. Er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles wat vroeger was, is verdwenen. Dus op het moment dat wij een goed beeld krijgen van het Koninkrijk van God, mogen wij weten dat we deelgenoot worden van een nieuw Koninkrijk. En op het moment dat we dan rondlopen met pijn, en met gebrokenheid, en met tranen, dan weten we dat we dat in perspectief mogen zien. Omdat we wachten op iets wat nog veel mooier is. Een dag die zal komen waarin al onze tranen zullen worden afgewist. Het is natuurlijk prachtig als je dat leest. Als je, als je die belofte leest vanuit de Bijbel en als je hoort over wat er gaat gebeuren. Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar ik denk dat als ik voor de meesten van jullie wil spreek, dat je rondkijkt in je dagelijks leven en dat je zegt van ja, het is prachtig om te spreken over het Koninkrijk van God. Het is prachtig om mooie beloftes te horen over wat er gaat komen in de toekomst. Maar mijn leven vandaag, dat ziet er toch wel een beetje anders uit. Ik heb nu met allerlei dingen in mijn leven te maken die niet zo makkelijk zijn. Of als kerk dat je zegt van we komen terug van vakantie en we gaan het nieuwe seizoen beginnen. En dat je je afvraagt van wat, hoe, gaat, hoe gaat het in het nieuwe seizoen. Serge en Mieke zijn, gaan straks weg en er komt iemand nieuw en hoe gaat dat? En ik vind dat een beetje spannend. Hoe, hoe, hoe, ja, ik voel me er onzeker over, hoe, hoe, hoe gaat dat precies? En dat je daarmee rondloopt, van wat is die realiteit van vandaag? Hoe kunnen we, ook vandaag als we onzeker zijn of als we pijn hebben of als we gebroken zijn, uh, hoe kunnen we dat dan toch leven? Wat er gebeurd is door het verhaal van Adam en door... De zonde die in de wereld gekomen is, ook in ons eigen leven, is dat wij rond zijn gaan lopen in angst. We zijn rond gaan lopen in angst. En dat zien we in ons eigen leven. In ons eigen leven merk je, en ik merk dat bij mezelf en ik merk dat bij heel veel mensen om ons heen, dat we druk zijn om na te denken, heb ik alles wel goed geregeld voor de toekomst? Wat gebeurt er als ik morgen mijn baan kwijtraak? Wat gebeurt er als, uh, als... Als er morgen... Wat gebeurt als ik ziek word? Wat gebeurt er als... Uh, als mijn relatie stuk loopt? Wat gaat er gebeuren in mijn leven? En dat we rond gaan lopen met... Dat soort vragen in ons hoofd. Die ons heel erg kunnen bezighouden. Hè, waardoor we in angst gaan rondlopen. We krijgen ook angst voor mensen. Als ik dit ga doen... Wat zullen de mensen om mij heen wel niet zeggen? Als ik dat ga doen, wat denken de mensen van, wel niet van mij? En kijk eens rond naar angst in de wereld. Niet eens persoonlijk, maar gewoon de wereld om ons heen. Ik weet niet of je het nieuws een beetje volgt, maar uh, ik hoef maar een uh, aantal namen te noemen. Bijvoorbeeld Trump. En uh, los van alles wat hij uh, verder gelooft, maar één ding wat volgens mij continu naar boven komt is een angst het onbekende van de toekomst... ...waar die telkens over gaat praten. Stel je voor dat... ...Hillary aan de macht komt... ...dan gaat dit en dit gebeuren. Dat wil je toch niet? En deze hele maatschappij... ...probeert ons angst aan te praten. En we leven in een wereld... ...die geregeerd wordt door angst. We leven ook in een wereld zonder veiligheid kun je persoonlijk opvatten, dat je telkens gaat nadenken van wat gebeurt er met mij, met mijn gezin. Maar ook in deze wereld. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je hoort over Syrië. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en je hoort over terreurdreiging In Frankrijk, in Duitsland, ik weet niet welke landen het allemaal geweest is. Um, je hoeft het nieuws maar aan te zetten of er zijn overstromingen. Of het nou in Amerika is, of dat het in Azië is, of dat er weer een tornado is geweest. Um, de wereld is vol met... Natuurrampen, oorlog, terreur, dreiging. En we leven in een wereld die niet meer veilig is. En we zijn ook, door wat er gebeurd is, onze betekenis kwijtgemaakt. We leven allemaal met de vraag... wat is nou de betekenis van mijn leven? Waarom ben ik hier op aarde? Wat is het doel van mijn leven? En we stellen ons die vraag allemaal, vroeger of later... En we gaan ermee aan de slag. En als je in de wereld rondkijkt, dan zie je dat de wereld gebouwd is op ikke, ikke, ikke. Egoïstisch. Zorg voor jezelf. Kom voor jezelf op. Denk niet aan een ander, maar denk alleen maar aan jezelf. Om te zorgen dat je het zelf goed hebt. En dan komt de grote vraag natuurlijk. Als je in zo'n wereld leeft, zoals we net beschreven hebben. Kun je dan toch nog koninklijk leven, zoals God het bedoeld heeft? God zegt, ik heb je gemaakt. Ik hou van je. Je bent mijn kind, zoals je hier zit. Kun je toch nog koninklijk leven? En er komt naar de prachtige versie in de Bijbel, die zegt, jullie moeten blij zijn en God de Vader danken. Want Hij heeft ervoor gezorgd dat jullie nu bij de hemelse wereld horen. We zijn niet langer burgers van het koninkrijk van deze aarde. Maar op het moment dat je Jezus ontmoet, op het moment dat je een relatie start met Jezus, ben je een burger geworden van het hemels koninkrijk, van het nieuwe koninkrijk. En Hij redde ons allemaal uit de macht van het kwaad. En Hij bracht ons in de nieuwe wereld van zijn Zoon, van wie Hij zoveel houdt. Dus we zijn uit het koninkrijk van het duisternis gehaald. Uit het koninkrijk van deze wereld, uit de macht van angst, uit de macht van een leven zonder veiligheid, uit een wereld waarin geen betekenis is, zijn we geroepen en we zijn in een nieuwe wereld geplaatst, in een nieuw koninkrijk. En wat je ziet is, als mensen en als wereld leven wij in een wereld zonder God, wij leven zonder God. En dan komt er een moment dat je hoort over God. En voor sommige mensen is dat lang geleden. Voor sommige mensen is dat pas gebeurd. Of voor sommige mensen is het misschien nog helemaal niet gebeurd. En dan hoor je het vandaag voor het eerst. Dat je hoort van, hé, hey, God heeft een plan met mijn leven. God heeft een doel met mijn leven. En wat je dan ge gebeurt is dat je een transfer maakt. Net als bij voetballen. We zitten nu in de periode met voetballen. Dat, dat allerlei voetballers een transfer maken naar een andere club. God heeft ons een transfer gegeven uit het koninkrijk van de duisternis... naar het koninkrijk van hem. Koninkrijk van hoop en van leven. Dus we zijn in een nieuwe plek gezet. Alleen wat we dan nog moeten doen... en dat is die derde, uh, derde vlakje wat ik in die pijl gezet heb... is wat er vaak gebeurt is dat we wel een transfer hebben gemaakt. Dat we uit naar een nieuwe, nieuwe club zijn gegaan als het ware. Alleen dat onze gedachten... En ons denken is nog helemaal vol met het denken vanuit de oude club waar we zaten. Dus je kan wel naar een andere club gaan, maar als je je gedachten en je mindset niet richt op de nieuwe club, dan blijf je rondlopen in die nieuwe wereld met de gedachten van de oude wereld. Met die angst en zonder betekenis. En wat ik hoop is dat we gaan leren met elkaar om niet alleen een transfer te maken... Maar om ook echt een stap te kunnen maken in ons denken dat je ook in die nieuwe wereld ook nu al vandaag koninklijk kunt gaan leven. En dat betekent dat we mogen gaan zoeken naar onze plek in het koninkrijk van God om mee te werken aan meer recht en vrede en vrolijkheid. Zoals we bij de oase dat noemen. Dus we mogen meewerken naar de plek van meer recht, vrede en vrolijkheid. Dus hoe doen we dat? In de eerste plaats begint dat weer bij dat leven zonder angst. Dus we begonnen met een leven met angst. Als je God niet kent, leef je altijd in angst. Maar als je God leert kennen, mag je weten dat je mag leven zonder angst. En dat is omdat je mag weten dat je volledig bent geaccepteerd door God de Vader. Niet om wat je hebt gedaan. Niet om allerlei mooie woorden. Niet om allerlei mooie... Dingen die je gezegd hebt of dingen die je gedaan hebt, maar gewoon om wie je bent. Dus los van je hele verleden, los van alles wat misschien niet goed is gegaan in je leven, alles wat mislukt is, mag je weten dat je volledig geaccepteerd bent door God de Vader. En Jezus heeft zijn armen om je heen geslagen en gezegd ik hou van jou. Dus niet meer leven door je omstandigheden. Niet meer zeggen, ja, maar jij weet niet wat ik heb meegemaakt. Ja, maar je weet niet wat ik op dit moment ook doormaak. Ja, maar je weet niet hoe heftig het geweest is. Nee, dat weet ik misschien helemaal niet. Maar los van al die omstandigheden, los van die situatie waar je misschien in zit, los van de onzekerheid die je misschien hebt, wil God zeggen, ik accepteer jou volledig. Jij bent volledig mijn kind. Ik hou van jou zoals je bent niet beter, je hoeft jezelf niet dure kleren aan te trekken, je hoeft jezelf niet eerst mooi te maken, je hoeft niet alles opgelost te hebben van je problemen, ik accepteer jou zoals je bent. En dan kan je ook leven in veiligheid, omdat je weet dat je een hemelsburger bent geworden. Je bent een hemelsburger geworden, dat betekent dat al de dingen die hier op aarde gebeuren, zijn wel omstandigheden die gebeuren, onze gedachten en ons hoofd is gericht op ons nieuwe koninkrijk. En dan kan er van alles gebeuren om ons heen in dit aardse leven, hier in de, in de realiteit van het aardse leven. Maar niks daarvan zal ons afhouden, omdat wij een hemels burger zijn. En dan zijn we veilig. Dan kan er van alles in de, in de, in de wereld kapot gaan, maar we zijn en blijven een burger van het koninkrijk van God. En dan ga je leven met betekenis. Want je bent belangrijk geworden. Want voor God ben jij allemaal belangrijk. God kijkt niet op de manier zoals wij in de wereld kijken. God vraagt niet welke opleiding jij hebt gedaan. God vraagt niet of jij wel of niet gescheiden bent. God vraagt niet of je alles wel op, het rijtje, op een rijtje hebt. Maar God zegt, ik hou van jou, Je bent een burger van het koninkrijk van de hemel geworden en ik wil jou gebruiken. En dan zijn de Bijbelse woorden waarin staat, jij bent het zout der aarde, jij bent het licht van de wereld, worden dan in één keer realiteit. Dus het is niet de vraag of wij in het leven alles op orde hebben, het is de vraag of wij realiseren in ons hoofd dat wij echt een burger zijn van het hemels koninkrijk. En als wij een burger zijn van het hemels koninkrijk, dan ben jij het licht van de wereld. En dan straal jij licht uit naar de mensen om je heen. En juist als je gebroken bent, juist als je door moeilijkheden heen gaat, kun je het verschil maken. En kun je laten zien dat je juist in die gebrokenheid op een andere manier erin staat. En dat je juist door je gebrokenheid genezing kunt brengen naar de mensen om je heen. Mensen die het meest gebroken zijn, zijn de mensen die het meest genezing kunnen brengen naar de mensen om hen heen. Alleen wat wij moeten leren als mensen, is dat we los moeten laten wat er allemaal in onze eigen gedachten is. Dat we los moeten laten wat de wereld zegt wat belangrijk is. En wij maken soms ons eigen koninkrijkje. En we zeggen ja, maar ik kan niet gebruikt worden door God, want... En dan vullen we het zelf in. Want ik moet eerst mijn eigen leven op orde brengen. Of ik moet zorgen dat mijn huis wel goed op orde is. Of ik kan nog niet gebruikt worden, want ik zit, uh, ik zit in een scheiding. Of nee, ik kan niet door God gebruikt worden, want ik zit nog met een verslaving in mijn leven. Nee, dat zijn dingen waar we ons aan vast kunnen houden. Maar God kijkt veel meer naar wie jij werkelijk bent. Hij kijkt naar jouw hart. En hij weet dat jij een burger bent van het Koninkrijk van God. En dan kun je echt leven met betekenis. En dan gaat Jezus met zijn heilige geest door jou heen werken. En hij gaat jou gebruiken. En als dat gaat gebeuren, dan gaat er in Nieuw-West een verandering plaatsvinden. En dan gaat er in Oase een verandering plaatsvinden. En dat is waar ik naar uitkijk in het nieuwe seizoen. Is dat Oase, wat zoals ze zegt, kerk is waar levens veranderen, dat het ook werkelijkheid zal worden. Dat hier een plek zal zijn, waar mensen binnenkomen die gebroken zijn. Die verdriet hebben. En die met issues zitten in hun leven. En dat die de deuren hier binnenkomen. En dat die de deur weer verlaten en dat die veranderd zijn. Omdat ze een ontmoeting hebben gehad met Jezus die van hen houdt. En die hen accepteert zoals hij is. En dat, en dat ze leren om op een andere manier te gaan kijken. Met een hemelse blik. Met een koninkrijksblik blik naar zichzelf. En naar de mensen om je heen in, deze, in dit stadsdeel, in Amsterdam Nieuw-West. Want God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons in zijn geest gegeven om ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij Abba, Vader. Dus je mag het tegen God zeggen, Papa. Wat de omstandigheden ook is. God is jouw papa. En de heilige geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. Twee maanden geleden um, had ik een incident op mijn werk. En um, eigenlijk van de een op de andere plek, uh, van het een op het andere moment werd ik stilgezet. En kon ik even niet verder met het werk wat ik deed. Uh, ik werk voor een woningbouwvereniging. Ik werk in een uh, wijk. Ik ben bezig om een uh, wijk te verbeteren. In Amsterdam-Noord. En uh, ik werk daar met heel veel mensen. En ik had een incident met een uh, bewoner die daar woonde. Het was een heel vervelend incident. Die van het een op het andere moment gebeurde. En van het een op het andere moment kon ik niet verder met mijn werk. En dan voel je je machteloos. En dan denk je. Wat gebeurt er nou? Je bent alleen maar bezig met goede dingen te doen. En je bent proberen. Mensen te helpen en mensen echt een stap verder te zetten. en Mensen te, te helpen om, om echt een stap te maken vanuit een hele moeilijke situatie naar een betere situatie. En je probeert Gods licht daar te laten schijnen. En in één keer word je stilgezet door een omstandigheid waar je geen invloed op hebt. En, en ik denk dat dat wel herkenbaar is voor ons allemaal. Dat we dan als vragen gaan stellen. Ik ging me ook vragen stellen van... Is nou al die jaren die ik daar gewerkt heb voor niks geweest... En hoe zal de toekomst er nu uit gaan zien? En kan ik nog wel weer terugkomen op mijn werk? En hoe zal het dan wel dan, dan zijn? En toen dat gebeurde... Um, kreeg ik een... Uh, via iemand die veel voor ons bidt... die stuurde mij een appje toe... van een, uh, een soort gedicht... of een... een ja, ik noem het maar even een gedicht... die ze op internet had gevonden. En ik las het, ik heb het zelf even nagezocht... en ik ontdekte dat die van Mother Teresa vandaan komt. En ik dacht als afsluiting... ga ik die met uh, jullie lezen... Um, omdat hij heel erg omschrijft waar het om gaat in het Koninkrijk van God. Als je koninklijk gaat leven, dan kun je dit gaan toepassen in je leven. Want mensen zijn onlogisch, onredelijk en zelfgericht. Houd toch maar van ze. Als je goede dingen doet, zullen mensen je beschuldigen van egoïstische motieven. Maar doe die goede dingen toch maar. Als je succesvol bent, zul je valse vrienden en echte vijanden krijgen. Maar slaag toch maar. Het goede dat je vandaag doet zal morgen vergeten zijn. Doe het toch maar wel. Eerlijkheid en openheid maken je kwetsbaar. Wees toch maar eerlijk en open. De grootste mannen en vrouwen met de grootste ideeën kunnen neergeschoten worden door de kleinste mannen en vrouwen met de minste hersens. Maar denk toch maar groot. Mensen zijn altijd voor underdogs maar volgen alleen de toppers. Blijf toch maar voor een aantal underdogs vechten. Waar je jaren aan besteed hebt om op te bouwen, kan in een ogenblik verwoest worden. Bouw toch maar op. Mensen hebben echt hulp nodig, maar vallen je toch aan als je hen helpt. Help mensen toch maar. En geef de wereld het beste wat je hebt, en je zult in je gezicht geschopt worden. Geef de wereld toch maar het beste wat je hebt. Ik ga afsluiten met een uh, lied te laten horen. En uh, het lied is een, uh, eigenlijk een gebed of een vraag naar God. Waarin God zegt, uh, uh, als je je wil laten gebruiken in mijn koninkrijk. Als je je wil laten vullen, durf jij dan kwetsbaar te zijn. Durf je dan toe te geven in je eigen hart dat je misschien ook gebroken bent? Durf je misschien toe te geven dat je misschien eenzaam bent? Durf je toe te geven dat je misschien nog niet nu alles op een rijtje hebt? Als je dat durft toe te geven, sta dan op. Spreek het uit naar God. Dus het lied zegt, stand up. En je mag dat doen, je mag ook gewoon blijven zitten. Het hoeft niet letterlijk, maar misschien als je het fijn vindt en je wil een stap maken kun je zeggen stand-up en dan mag je gaan staan en dan mag je het lied meezingen. Uh, het wordt voor gespeeld en uh, als het lied klaar is, dan neemt Serge de dienst verder over. Dan gaan we naar het avondmaal. Laten we luisteren naar het lied. in the dark, hiding from the truth, covering up the proof, demons that have tried to hide, imprison me in my own life, and all that I can do is cover up the proof. to destroy my heart, but I can see the light coming through the night.